Uh, Wat is dat dan? Me twijfel je daar nog aan, Pieter? De foto met de karmozijn best op de achtergrond. Mia Fiorentina zit ergens verborgen in Zuid-Amerika. Mia Fiorentina? Ja. Ja, de naam die Michelangelo aan zijn model zou gegeven hebben en waarvan de initiale M.F. achteraan op het beeld staat. Eerst. Ah, zo ja, ja. Die M.F. Kan een extra bewijs zijn dat het dagboekverhaal klopt? Hoezo? M.F. Mia Fiorentina, akkoord. Maar ook. Meier Finkel. Alsjeblieft. Ah, oh, lekker zo'n pintje. Zo noemen jullie dat toch weer. Een pilsje, een pintje. pintje ja, niet nou. als het een duvel is. Een duvel? Dat is een goede naam. Het loopt ook verdubbeld goed binnen. Ja, let er toch maar voor op, Jasper. Die drankje bevat wel een ietsje meer alcohol dan het afwaswater dat jullie boven de moerdijkas bier ja, durven serveren. Heren, kunnen we bij het onderwerp blijven in plaats van aan een vergelijkende bierstudie te beginnen, ja? Goed gelijk, bier Ja, Anders Heer. het toch in uw nadeel uitvalt. Piet. Oké, okay, oké, okay, ja. ik zal braaf zijn. Kijk. Mocht er tot nu toe enige twijfel hebben bestaan, dan is het met de ontdekking van dat dagboek... ...toch zo klaar is een klontje geworden dat die hele zaak rond Muller en Finkel... ...maar ook die bomaanslag op jullie Guido Gezellen. te maken heeft met dingen die tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. Ja, ja. toen waren het de vaders Diriks, Verkerke, en Muller die een belangrijke rol hebben gespeeld. Ja, vergeet vader Caprese. Ja, die ook natuurlijk. En nu zijn de zonen aan zet. wel aan zet... Zo'n mur werd voorgoed geliquideerd en zonen Dierix en Verkerke... ...trachten op alle mogelijke manieren hun betrokkenheid bij deze zaak te verdoezelen. Er gebeurt van alles en niemand heeft iets gedaan. Behalve misschien zo'n caprice. Ja, bestaat die dan? Ja, het is met hem een beetje gelijk als met de planeet Pluto. Wat ben jij nu ineens over? Ja, voor men hem ooit gezien had, waren de astronomen ervan overtuigd dat Pluto moest bestaan. Ja, dan zoveel sporen nagelaten. Net zoals in ons geval zo'n Caprese. Zoveel sporen. Ja. Muller heeft hij alleszins niet vermoord. Bon, voor jou is het dus een uitgemaakte zaak dat het vinkel was. Tuurlijk, hij had er alle redenen voor. En het is niet omdat papa Caprese in 67 met een bom heeft uitgepakt... dat een mogelijke zoon het hem nu heeft nagedaan. Papa heeft er toen zijn slag mee thuis gehaald... ...waarom zou een mooie familietraditie niet worden voortgezet? Dat lijkt me niet zo'n gek idee van de brigadier, oh Pieter. Zie je? Ja, daar moeten we eens verder over doorbouwen. Maar eerst even de hersensolie, hè? Oba! Meneer! Vraag de heer eens wat ze willen drinken. En voor mij in ieder geval... duval. duivel. Du du du Te voet, heb het helemaal niet dronken. Nou, poepeloeren zat dan. Poepeloeren wat? Je geraakt alleen niet meer in een hotel, per de taxi. In. Kom aan. Als ik niet meer in mijn hotel ga, zie je die gele? Die gele lijn daar. Pieter, Pieter, zal ik daar eens overlopen? Dat zou ik maar niet doen. Ten eerste is het niet geel, maar bruin. Ten tweede is het geen lijn, maar een platgetrapte hondendrol. Wat? Oh, wat zie je? dat? is hoe zei je dat ik hem moest afzetten, meneer? Prinsen of chauffeur in de ontvangerstraat. Om je nog zien komen bij de bezoek, Nolander? Ze weten er alles van. Dat een deut is? Nee, dat hij zou komen. Zo'n kamer is gereserveerd door commissaris De Kee. En betaal? Hoe zit dat? Hè? De eerstvolgende vijf parkeerboetes moet je niet betalen. Wat? Oh, zag toch niet, man. Dat komt toch allemaal in orde. Doe nu wat ik gevraagd heb. En zorg ervoor dat deze lallende medemens zonder ongelukken in zijn hotel belandt. Is al goed. Dag! Dag, Jasper. Dag. Nee. Ja. Eindelijk, we zijn er vanaf. Fraai is natuurlijk wat anders. Hele, hele. Ik heb niet zitten pimpelen tot ik bijna aan onder de tafel lag, hè? Peter, je had te moeten waarschuwen. Maar wat heb ik toch gedaan? Dat een duvel een ietsje meer alcohol bevat. Ja, dat oh, heb ik gedaan. Maar ook dat tien duvels op goed anderhalf uur... van een ietsje een flinke iets maken. Onze vriend Jasper is niet meer van deze wereld Dat zal hij morgen vroeg wel terug zijn. Al is het dan met een houten ja. kop. ja hoe laat is het nu? Uh, vier uur voorbij. Ja, dan is de moeite niet meer dat we nog naar de Straat gaan. He? Voor u wel. Het is nog maar midden in de namiddag. Hoe voor mij wel. En... Ik wil dat je zo rap mogelijk voor me uitzoekt of die oude caprese had. zoals jij oh. beweert. En als dat zo is, dan wil ik er alles over weten. Ja. Van de dag dat ze geboren zijn tot het moment dat ze ons pad hebben gekruist. En jij, jij Pieter, waar ga jij dan naartoe? Naar huis. Maar <laughs> je meent het niet, hè? Honderd procent. Hannelore verjaardag vandaag en ik heb beloofd vanavond voor haar te koken. Dat is niet eerlijk. Het zijn altijd dezelfde die moeten werken. Bedankt voor het medeleven. Medeleven? Omdat je zo spontaan aanvoelt hoe arbeidsintensief koken voor iemand als ik wel is. Ja. Tot morgen. Het amusement op bureau. Stomme. Dat is nu de derde keer dat die saus begint te schiften. En ik doe het toch allemaal volgens het boekje. Boter laten smelten. Koffielepel bloem bijvoegen. Een kwart liter room. En... Nou, oh, daar is al. Oh, kom. weiger mee. Hé, hey, haas Kom. Dag, Peter. Gelukkige verjaardag. <laughs> Zie, dat ruikt hier lekker. Wat zijt je al klaarmaken? Ah, kalfsnier à la manière du chef -anine. Oh, oh mijn roomsaus toch, hè? Ja, uh, natuurlijk. Uh, uh, oh, uh. Ik wou juist dan beginnen, zie ja, uh, uh, Ga zitten. We gaan dadelijk uh, toosten. Rustig aan de Pieter. we hebben toch tijd? Heel de nacht, als het moet. Maar eerst, eerst, eerst een zakelijke mededeling. Nu we ons hoofd er nog bij hebben. Ik heb nieuws over Verkerken, hè? Enfin, over zijn vader. En dat is. Het staat nu vast dat hij Vitello Caprese geholpen heeft het na zich naar het buitenland te smokkelen. En ook dat een aantal mensen van de staatsveiligheid na de oorlog pijlsnel carrière hebben gemaakt. Als dank voor bewezen diensten? Zoiets zeker. Maar hoe kende Caprese en Verkerke senior elkaar? Via de uitbater van de nachtclub in Knokke. Die Caprese in elkaar heeft geslagen? Als straf voor onbewezen diensten waarschijnlijk en... Ui, wat is dat? Wat, wat, wat, wat? Die room, geef eens even. Ja. Zie het gewoon? Is over zijn datum hè? Als je daar een saus mee maakt, gaat hij direct schiften. Lekker. Wat zijn we al klaarmaken? Ah, kalfsnier à la manière du chef van in. Oh, met Roomsaus toch, hè? Ja, oh, natuurlijk. Oh, oh, Ik wou juist dan beginnen, zie je. Ga zitten. We gaan dadelijk toasten. het rustig aan, Pieter. We hebben toch tijd? De hele moet. Waar. hè. Oh, oh Pieter kunnen Pieterken, hij blijft hier. Ze We zullen wel weggaan. Het zijn misschien alleen maar getuigen van je hoofd. Eigenlijk. Ja, om tien uur s'avonds. Ja, ja, ja. Wellicht mijn broek. Pieter. Zeg, trek iets aan, hè. Wat ja, heeft dat gedaan? Oeh. je gaat dit toch niet binnenlaten? Als het niet echt moet, nee. Dat weet nooit. ik ben nog niet klaar, alle Pieter. Jij? Stoor ik? Dat is de meest overbodige vraag die mij in jaren is gesteld. Ja, en nog geen klein beetje. En jij aan turnen? He? Ja, met dat bloot bovenlijf. Geen dover. Tom, hang er niet uit, hè? Je wist dat Hannelore vanavond hier zou zijn. Als je geen goede reden hebt... Pluto bestaat. Is dat een voldoende reden? Caprice Junior? Ja. En ik weet waar hem te vinden. Kom gauw binnen. Ik, ik, ik een klein momentje nog, jongens. Excusez, ze meneer. Madame? Waar kan ik deuren van de trein vinden? Ah, daar, mevrouw. de gele Oh, merci, meneer. Ik heb een beetje last van me nu gezien. Ik zie ze vaak niet meer. Graag gedaan. Hallo. Hè, ah, je bent er al. Ik had er iets zien komen. Ik stond hier al een tijdje. En wie was dat? Mijn oudje, dat is alles. Niks verdacht. Toch niet hier, agenten. Hoe zit het ermee? Het is voor morgen. Het weer ziet er goed uit, niet mm. al te koud, niet te bewolkt. In deze koffer heb je alles. Springstof, ontstekers, zender. Ja, ja. kom. Dit is ons laatste contact, Nicolai. Je bent er toch als ik de toren begrijp, Ik volg u via de radio. Als we elkaar terugzien, ziet de job erop. Ciao. De oude Caprese had kinderen. Eén zeker, een zoon, Gianni. Hij woont in Kukulave. Kukulave, ja. jongens. Ah, kom, vertel eens wat je over hem weet. Graag, maar, eh, ja, maar, maar Pieter, ik heb tot voor tien minuten op kantoor zitten werken. Geen tijd gaat om iets te eten, oh. de, om, ja, Mocht je nog iets te knabbelen hebben, een broodje of zo. Nee. Een restje kalfsnier in roomsaus, zei u dat iets? Oh, meer, dat doet me water dan. Ja, ik moet het wel even opwarmen. Maar daar wil ik graag op wachten. Ik zal daar wel voor zorgen. Doet jij ondertussen maar uw verhaal aan Pieter. Okido, ja. Ja. In koekelaar, in een gerenoveerde boerderij. De zoveelste zoon in ons verhaal, die grote sier maakt met de centen van papa. Ja, ja, en het is niet moeilijk om te raden waar de poen vandaan komt. Wat doet hij voor de kost? Officieel heeft hij een soort servicebedrijf, maar veel activiteiten heeft dat niet ontplooid. Activiteiten die het daglicht mogen zien? Ja, die bedoel ik, ja. En na de andere hebben we voorlopig nog het raden. Leeft de oude caprese nog? Nee, nee. Na zijn vrijspraak in verband met die bomaanslag in 67 is hij getrouwd met een Belgische. Maar heel lang heeft dat huwelijk niet standgehouden. En na de scheiding is hij zich ergens in Zuid-Frankrijk gaan vestigen... ...waar hij in 90, of over 91, ik moet het nog nakijken, is overleden. Caprese Junior is dus in België gebleven? Met zijn moeder, ja. En die is acht jaar geleden gestorven in nogal bizarre omstandigheden. Ah? Ja verkeersongeval. Maar zo bizar is dat toch ook niet, ja, het zou opgezet spel zijn. Niet zomaar een gewoon accident. Moord in een mooi kleedje gestoken af, hè? Ja, Caprese moord. Junior moet daar alleszins heilig van overtuigd zijn, want uit getuigenissen van toen kan je afleiden dat hij gezworen heeft zich te wreken. Kent hij de daders? Oh, dan weet hij meer dan de politie, want volgens het dossier is de dader, uh, of daders, nog altijd Ja, Het zou hem wel een reden geven om zich met minder eerbare zaken bezig te houden. Oh, alsof een type als Caprese daar überhaupt een reden voor nodig heeft. Hij gelooft dus dat hij bij heel die affaire betrokken is. We, we, we, het lijkt me een mogelijkheid, Pieter, die we niet zomaar van tafel mogen vegen. Je hebt een foto van hem? Ja, deze. Deze zat in het dossier van het ongeval. Zo toevallig. Het lijkt me niet de gewoonte dat bij zoiets de hele familie wordt gefotografeerd. De foto is verschenen in een plaatselijk blaadje. Het ongeval heeft nogal wat ophef gemaakt in de streek. Ah, dat is hem dus, Gianni Capreze. Ja. Hoe zeggen de Amerikanen dat ook weer? Niet de tip bij wie geen vertrouwen een tweedehands auto zakken. <laughs> maar die je wel met een gerust geweten een standbeeld kunt laten opblazen, om maar iets te zeggen. Laat hem kopiëren. En we zorgen hem aan het team dat de videobanden van de bewakingscamera's zitten te visioneren. Is al gebeurd, Pieter. Ze hebben allemaal een exemplaar gekregen. Uitstekend. Voilà, Wat denkt de Guido? Heb je met dit bord genoeg? Oh, absoluut, Annelo. Ik zou er met plezier mijn geboorte recht voor verkopen. <laughs> Smakelijk, Guido. Dank je wel. Jij hebt dat dossier toch nog? Ja, ja ik heb alles in mijn bureau. Achter slot en grenzen natuurlijk. Maar je kunt het morgen in kijken als je wil. Zeg maar zeker. Dat we aan de slag kunnen. Al een idee. Hoe? Ik heb al min of meer een plannetje, ja.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 Ik heb al min of meer een plannetje, ja. Is dat leuker, Guido? Ah, als je me dan niet om de drie minuten komt vragen wel, ja. heeft iets van terug naar de middeleeuwen, hè? Zo'n oude schrijfmachine werken. Maar het is niet alleen het dikke zelf, maar ook de taal. Ik heb er eerst een paar pv's van toen op nagelezen. Luister. Lastens de genaamde Upper de Pup stellen wij vast dat de feiten gepleegd op die en die dag en betrekking hebben de. Oh, oh, oh, en zo we zijn ze was vreselijk, Pieter. Nog werk je dan tegenwoordig? Ja, doe je best, dan maak er iets van. Mm. We moeten er onze vriend Caprese mee overtuigen. Ga je daar vanavond alleen naartoe? Anne Lore gaat mee. Ah. Weet zij daarvan? Nog niet. Het zal ook voor haar een verrassing zijn. Achteraf. Mm. Een kilometer of tien voorbij Torhout. Nou, dan moeten we nu toch stilaan gaan zijn. Ziet gij een bord? Houd jij je ogen maar op de weg, ik zal wel zien. Coekelaar, Coekelaar, waar is hij het gaan zoeken? Zeg, heeft die Loneville hier ook niks? He, die bankdirecteur die achter uw huis zit. Niet dat ik weet. Hebt u nog iets van hem gehoord? Ik heb drie maanden uitstel gehad, dat weet je toch? Dat zijn zorgen voor later een ik... oh, Daar, Coekelaar, we zijn er. Oké, okay. maar nu zou het op het einde van de Eerste Straat rechts zijn. Dat is ook al een gerenoveerde boerderij. Er is toch wel wat geld tegenaan gegooid? Ja, ah, maar dat wel van een architect met een schrijdend gebrek aan inspiratie. Nou ja, Rusting is koop. En we zijn niet naar hier gekomen om met Caprese over architectuur te babbelen. Als hij nu maar thuis is. Daar komen we binnen de minuut achter. Zeg, voorzichtig, hè. Je bent toch gewapend, Piet? Nee. Nee? Geen bel. Dan maar op de oude manier. Hier staan we nu. Handen omhoog. Van In, van de Brugse politie. En zij hier? Mijn. Uh... Uh, uh, partner. Ja. ja. Kunt u zich legitimeren? Geen probleem. Ik heb een politiekaart hier. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja. Uh, u moet me excuseren, ik word hier nogal afgelegen, daarom dat wapen. Ja, Kokelaar is anders niet bepaald een uh, centrum van criminaliteit. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn, meneer Van Een. Maar uh, komt u toch binnen? Gaat u zitten? En mag ik naar de reden van dit onverwachte bezoek vragen? Dus ik dacht dat u die reden wel kende, meneer Capreze. Of leest u geen krant? In verband met... In verband met het feit dat een tijd geleden iemand in Brugge... het beeld van Guido Gezelle in de lucht heeft laten vliegen. <laughs> u gelooft ons niet. Oh, toch wel, toch wel. Ik lag alleen maar omdat ik plots de link zie met uw aanwezigheid. U denkt waarschijnlijk dat ik mijn vader ben opgevolgd. Niet waar, meneer Van In? Nou, ziet u wel. Maar dan vrees ik dat ik u moet teleurstellen. Ik verdien mijn brood nu op een eerlijke manier. Kijk u maar om u heen. De BMW in de garage is mijn kostbaarste bezit. Meneer Capreze, moest ik u komen oppakken. Dan was ik niet alleen gekomen. Mijn bedoeling nu is met u te praten. Over? Oh, een aantal vragen die me al een tijd bezighouden. Wie heeft het plan bedacht? Müller? Verkerken? Of nog andere erfgenamen van het nazi-goud? Oh, excuse, maar... Waar hebt u het ineens over? Ik, be ik begrijp er geen slasjes van. Als ik me niet vergis, werd uw moeder acht jaar geleden opzettelijk doodgereden. Ja, hoe... De moordenaar pleegde vluchtmisdrijf en de zaak werd nooit opgelost. En weet je waarom? Omdat er te weinig sporen waren. Omdat de politie zich heeft laten omkopen, daarom. Wat? En jullie hebben dat verzwegen? Ik heb de waarheid pas gisteren ontdekt, meneer Capreze. U weet dus wie mijn moeder vermoord heeft. Dat kan ik inderdaad zwart op wit bewijzen. Wie? Wie, zeg het mij! Ja, ik begrijp u ongeduld, maar u kan wel verstaan... dat ik deze informatie niet gratis ga verstrekken. Dit is chantage. Een methode die mensen als u waarschijnlijk niet onbekend is. Mensen als ik, meneer Van Eunik, verzeker... Geen geluiter, Capreze. Ik wil dat die bommaanslagen ophouden. Vertel me er alles over en ik zet u op weg om een zaak... die ge al acht jaar met u meesleept... af te ronden op een manier zoals een echte Siciliaan betaamt. En hoe weet ik dat u me niet gaat bedriegen? Zal ik u eens zeggen wat er in deze envelop zit? Een fotocopie... Van de pv's van het ongeval. Met daarin namen, nummerplaten van auto's, alles. Is het dat niet waard? Ik zal u zeggen wat ik al weet. De bom moest dienen om de burgemeester onder druk te zetten. Hè? Om hem te doen instemmen met een groots opgevat bouwproject in de polders. dat gefinancierd zou worden met buitenlands kapitaal. Klopt. Bon, blij dat u verstandig wordt. De eerste aanslag heeft niet veel uitgehaald. Het stadsbestuur heeft nog geen krimp gegeven. Wat is de volgende? Onze lieve vrouwenkerk. De Onze Lieve Vrouwenkerk? Wordt opgeblazen. Meneer? Volgende week woensdag. Hoe? En door wie? Dat weet ik niet, meneer Van In. Ik heb alleen telefonisch contact met de man. Hij belt me af en toe. Ik weet niet waar hij woont. Ja, onze Lieve Vrouwenkerk, miljaar. En nu uw deel van de overeenkomst. De naam van de moordenaar van mijn moeder graag. Alsjeblieft. wist u zelf maar. Watblieft? Verdomme! En jij dacht dat je de enige zijt die iemand kan verrassen.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 En gij dacht dat je de enige zijt die iemand kan verrassen. Verkerken? Inderdaad. De man voor wie gij nu de vuile karweiën opknapt, meneer Caprese. Marandrino. Nadat gij klacht had neergelegd bij de Rijkswacht... ...hebben ze een getuige opgespoord. De man beschreef de wagen en herinnerde zich... ...de eerste twee letters van de nummerplaat. De Rijkswacht lokaliseerde een donkerblauwe Mercedes... ...met nummerplaat AV886... Ondanks het feit dat er een flinke deuk in de radiator zat, werd er op advies van onderzoeksrechter Diriks geen vervolging ingesteld. De man in de auto was Verkerke, de grote baas van Travel International. Diriks zegt u: Je kent hem blijkbaar." "Mijn vader kende de familie Diriks al lang. Van de niebelongenschat. Uw vader heeft de schat dus toch geborgen." "Kom ah, maar, zeg. Ik weet net zo goed als ik dat Diriks senior uw vader naar de rechtbank van Bergenwal doorverwijzen." Maar uw vader kon nauwelijks wachten tot Dirix, de plaatselijke rechter, had overtuigd dat een proces in Brugge niet gewenst was. Daarom gaan wij zijn companen vanuit de gevangenis de opdracht een bom voor het gerechtshof te plaatsen. De vraag is natuurlijk hoe een gangster er destijds in geslaagd is een hoge parketmagistraat onder druk te zetten. Goud. Goud? Vader Dirix heeft na de oorlog een hoge SS-officier naar het buitenland gesmokkeld. En die vertelden hem over de schat in het dieplitsmeer. In 66 nam hij contact op en beloofde Dirks en Verkerke 2 miljoen dollar... als ze het goud veilig naar Paraguay konden overbrengen. En, en waarom in 66? Ja, dat is het jaar dat het Tullengenootschap werd opgestart. Hm. Een club van oud-Nazis die een strategie hadden uitgedokterd om Europa te domineren. Wapengeknetter is uit de mode. Geld. Veel geld is een efficiënter wapen. En dus spraken de heren hun appeltje voor de dorst aan? Ja, maar het verschepen van 16 ton goud bleek lastiger dan verwacht. <laughs> Verkerken maakte een afspraak met de uitbater van L'Etoile. De uitbater van de nachtclub in Knokke? Juist, en hij dumpte het goud op de Zwarte Markt. Ze werd een tikkeltje te gulzig. Precies, en mijn vader houdt niet van bedriegers. En dan nam men onderhanden. Zoveel jaren later moest uw moeder dit met haar leven bekopen. Een smeerlappen voor Tommel. Onze vriend was onder de indruk, hè? <laughs> Onze vriend niet alleen. Oh, ik was compleet verrast toen jij met die PV's tevoorschijn kwam. Ik wist niet dat jij die gevonden had. Ik heb die niet gevonden. Hoe? Laat ons zeggen dat Versavel en ik zelf voor enig bezwarend materiaal hebben gezocht. Zijn die niet echt? Pieter, heb jij dat hele verhaal over verkerken en het ongeval gefaked? We hebben een middel gezocht om Caprese aan het praten te krijgen. En is het gelukt of niet? Nolly, Pieter! Nu is hij ervan overtuigd dat verkerken de moordenaar van zijn moeder is. Dat maakt deel uit van het plan. Maar die mens die zit al acht jaar op wraak. En nu hij de kent, Nee, je weet hoe we Sicilianen zijn. Raak je moeder, zuster of vrouw aan en gezet er geweest. We rekenen erop dat Caprese deze reactie heeft. Ja? Dus jij, jij offert Verkerken op. Je gaat hem zomaar laten neerschieten. Dat heb ik niet gezegd. Hè. Ik heb de nodige maatregelen laten nemen op dat Caprese in de val loopt. Maar zonder verdere schade aan te richten. Enfin, wat Verkerken betreft. Dat is uitlokking. Besef je dat? Daar kunt je zwaar voor gestraft worden, hè, Pieter? Daarom dat ik u vooraf niks over verteld heb. Ik wil u niet in verlegenheid brengen. Dank u. Dat is nu toch echt zo onvoorstelbaar van... Olle, Pieter, wat doet je nu? Alleen, waarom rijdt je nu die landweg op? We gaan ons verdekt opstellen. Zeg, Peter, alsjeblieft. Ik weet dat het misschien wat veel emoties zijn voor één avond... maar zo werkt een goede politieman. My surprise. Een etentje in het Mozarthuis op mijn kosten... als Capreze hier niet binnen de tien minuten komt voorbijgevlogen. Op weg naar Brugge en naar de volgende bomaanslag. Die is pas woensdag, Peter. Hij ja, heeft hij gezegd, ja... Sicilianen hebben nog een typische eigenschap. De dus zwijgkracht. Hij zal nooit of er een operatie verraden. Hij heeft er uit zijn nek staan kletsen om de naam van mama's moordenaar te kennen. Oh, ja, kom. En hoe gaat u dat bewijzen? Hè? Afleiden uit wat ik heb gezien. Hebt je erop gelet welke schoenen hij droeg? Zwart mocassins. Juist. En zijn pantoffeltjes stonden naast de schouw. Zo wordt de oliekachel bekeken. Oliekachel, Pieter? Ja, die stond op een laag pitje. En toch was het er aangenaam warm. We hebben geluk gehad. Caprese stond op het punt om te vertrekken. Ons bezoek heeft zijn plannen in de war gestuurd. Zeg, Pieter van niet, Ik weet niet wat ik met u moet aanvangen. Eh. Hoor. Een politieman die ervan uitgaat dat iemand een misdaad gaat plegen... ...alleen omdat hij om half twaalf zijn schoenen nog aan heeft... ...die is naar mij gevoel... Ja, een Jeke beetje klein... geniaal, zeg het maar. Getikt wou ik zeggen. Oh man, we weten nu... Nee, pff, niet. wacht eens. Die lichten... Daar, die BMW, dat is hem. Dat is niet waar. Heb ik gezegd, jij betaalt. Maar eerst erachteraan. Maar leek om aan, vertrek dan toch, Pieter. De wielen draaien ze dit sluik. Ja! Zet me tot hier, eh André. Nee, hier een video's bekijken, want er niks knip staat. En toen nog nacht moet een maar in dat er niks gebeurt. Amor, alleen Karin, mamma, pees. Hoeveel overuren dat dat? is? O -o overuren? En ah, wanneer hak ik dat een pan? Eentje jaar blok. Hort een keer, ze zien hier om een gewerkt, dat zag ik. Er is een jenen people die een standbeeld hebben blaast en bij de politie van Brugge doen, zodat een daar de wereldoorlog is Maar Wat is toch wel? Zeg hier wat hij hier. Oh, centrale, centrale, hoort u mij? Lassen, weer ze een zenuwpijn? Dat is van in. Dat is zelfs. Hallo, centrale luister! Karin, zeg jij dat? Wanneer niet, commissaris, zet ik hier dag en nacht? Ja, officier, officieren, neem contact op met het COSA-team. Ze logeren in de Rijkswachtkazerne. En het veerpesten van Koksieten. Ja, maar. Dat is onmiddellijk een helikopter sturen, er is een bomaanslag op Kops. Ja, maar, commissaris. Het is u nog niet duidelijk, het is alarmfase rood. Rood. Ja, maar, wilt u dat bevel confirmeren? Karede, ik heb gehoord dat gaan aan het bouwen zijn. Ik verzeker u één ding: als je niet onmiddellijk doet wat ik vraag, garandeer ik u dat dat grote huis nooit afbetaald Ja, maar. Begrijp en tractor. Pardon? Of een vrachtwagen weet ik het. Naar Kolkolaren. Ik zit vast. In koeklaren? Ik vlieg, pardon. Wanneer niet, commissaris, het ik hier dag af. Verwittigde officier, neem contact op met het POSA-team. Ze logeren in de Rijkswachtkazerne en het veertigste van Kopsliet. Ja, maar... Dat ze onmiddellijk een helikopter sturen. Er is een bomaanslag op Ja, maar commissaris... het is nog niet duidelijk. Het is rood. Nikolai, hoort ge mij over? Klaar en duidelijk. Waar zijt gij? In de kartuizer in de straat, achter een van de pijlers van de pro-patria-poort. is te zien. Oké, okay, go. En hou me op de hoogte waar gezet. Ja, ja. Ik loop nu naar de toren, kant Hallestraat. Voorzichtig. Ja, natuurlijk. Ja, hier. Hier is de regenbeam. Ik klim nu naar de dakgoed. De... Wat is dat? Een ongeval waarschijnlijk. Niks van aantrekken. Ik sta in de hoogstraat. Van hier heb ik een uitstekend zicht op de toren. Begin maar. Kom, lopen naar de Zeg maar aan. Commissaris Van In. En substituut Martens. Stap terug. Kapitein Vleugels van het 40e, aangenaam. Onmiddellijk opstijgen, kapitein. We hebben geen minuut te verliezen. En waar begin ik? Aan het of en zo naar het centrum toe. Daar liggen de meeste monumenten. Oké, okay, te knippen. Nog geen vliegangste, hè? Wat? Of je geen schrik hebt om te vliegen. Het is een beetje laat om dat te vragen, niet? Hallo, Nicolai hier. Ik ben op weg naar de eerste boswering. Gaat het? De steen is tamelijk ruw, maar het gaat. Er zijn nog wat muurankers. En hier kantelen. Even je zuidblazen en rondkijken. Niks verdachts. Die die versafelde gegeven slimmeke wat doe je gepijsd, niet van uw comminie misschien? Maar als afwaar, ben je hier nu ook al? Wacht, wacht, wil ik dat hier nu leiden, maar wacht een keer een beetje, wat? Allee, waarom, hé hier iets misschien? Zal nog niet zijn. Allee, toch. Wacht, wacht, wacht, hier. Geweer spoelen. Ja. Wacht, wacht hé. En nu? Ja. Hier, hier, aan de voet van de trap. Mene kop mag erop op dat caprese neer. Ik ben er geen een museum als altijd. God, dat is geen museum, herkent je die trap niet? Die ronde muren. Ik kan niet meer Zagen Wij toch niet zijn dat die. Mogens, Je zal toch niet. We moeten direct van hem verwittigen. Stam te peken. Nicolai. Nicolai, verdomme. ik, daar, ik hoor u. Eindelijk, dat duurt nog, zich. ik Ik ben moeten terugkeren. Een brief? Voor een stuk. De oosttrap was niet te doen. Het laatste stuk dat aan de grond gaat was slap en loodrecht. Ja, en dan? niet kunnen voorzien. De overdag nog eens dat komen, proef me zeker. Nicola, je leg het niet uit en doe voort. Wat gebeurt, ik zit boven. Boven waar, boven in de toren? Waar anders. Ik ga nu de lading plaatsen, hè. Over een, uh, een half uurtje ben ik klaar. En, eh, uh, monsieur. Wat? Een helikopter. Waar? In de richting van oud-Sint-Jan. Hij zoekt iets. Schijnwerpers. Verdomme van in. Wat? Eh? Uh, niks, niks. Uh, kunt je daar verbergen? Ja, ja. Oké, okay, het kan de politie zijn. Ze zullen waarschijnlijk boven de Onze Lieve Vrouwenkerk gaan vliegen. Maar hoe weet je dat? Wel, uh, dat is toch een logische plaats nee, als je een nieuwe aanslag verwacht. Komen ze dichter. Wat ja, ja, ja, ja. u dan getijst, jong? Er geen gevaar. Ja, ja, ja, ja. Nicolai, je verdomme doe voort! Wat had je dan gedacht? Dat je miljoen zou krijgen voor een gezondheidswandeling? De Onze Lieve Vrouwenkerk? Daar geloof ik geloof er niks van. Hij heeft me wat voorgelopen. Waarom? Het zou zouden twee aanslagen zijn op nagenoeg dezelfde plek. Gido Gezellenplein ligt vlakbij. Ja, maar het is de kerk van de Madonna, Pieter. En daar is het toch allemaal om begonnen? Ja, misschien, ja. Kaptein. Ja, commissaris? Die kerk gaan we eens extra bekijken. Centrale politie, hier. Centrale politie, commissaris van inhoort u mij. Kom in, commissaris. Ja, van in hier, Karin. Wat is het? Is het Pelfort, commissaris. Het Pelfort. We hebben Caprese herkend op de video. Ze hebben het op het Pelfort gemunt. Ha! Kaptein. Ja, ik heb het gehoord, commissaris. Ik ga Kanin? Ja, commissaris. Stuur onmiddellijk een aantal patrouilles naar de toren. Wat is al gebeurd? Van de Velder en Klaas waren erbij. Zijn ze binnen? Ging niet. Alle deuren waren gesloten en de conciërs niet te bereiken. Waar? Dat de conciërs niet te bereiken. Maar hoort je het dan niet voor te stellen? De mooiste toren van Bruggen is in gevaar en de politie kan nog geen deur forceren. Gezout. Oh, Pieter, daar! Wat? Waar, daar bovenaan die toren, daar zit iemand? Ja, het klopt. Hij probeert zich te verbergen. De bommenlegger. We moeten hem uitschakelen. Ja, schieten vanuit de helikopter heeft geen zin. Viseren gaat niet. Aan beneden staan ze voor de deur, de kloefkappers. Ik moet iets doen. Ik. Kapitein. Ja, commissaris? winks me naar binnen. Oh, Pieter! Midden in de nacht in het donker, commissaris, is onmogelijk. Oh, er zit niks anders op. We moeten hem uitschakelen. Ja, schieten vanuit de helikopter heeft geen zin. Viseren gaat niet. En beneden staan ze voor de deur, de kloefkappers. Ik moet iets doen. Ik... Kaptein. Ja, commissaris. winks me naar beneden. Oh, Peter. Midden in de nacht in het donker, commissaris is onmogelijk. Oh, Peter. Ja, er zit niks anders op. Nicolai, Nicolai, ze hebben u gezien. De helikopter hangt vlak boven u. Ja, dat weet ik verdomme, ik ben niet doof. Ze laten niemand neer aan een kabel. Ja, maar zijn je verklaard? Ja, ja, ja. De ladingen liggen waar ze moeten... ...en ons zekers verbinden is met een kwestie seconden. Daarna ben ik zo beneden. Maar laat me alsjeblieft rusten. Oh. Nicolai? Wat is er? Nicolai, antwoord. Hallo? Van well, Nee, hier, nee, meneer nee. Caprese. Dat wil elkaar zo vlug weer voor de voeten lopen, hè? Horka, miseria. Uh, ik neem aan dat dat een vloek is. Het is mislukt. Johnny? hele operaties op zeep. Nicolai heeft de boel verknald en waarin zit mij op de gele. Goed En wat nu? Ja, ik wil betaald worden. Ik wil een nieuwe identiteit en een huis op Sicilië. We zullen zien wat we kunnen doen. Zien, zien, ik zie, direct doen. Over een half uur ben ik bij u. Zorg dat t er ook is. t Wat oh, Johnny? Weet je wel hoe laat het is? Vijf hey, voor twaalf, Verkerken. Vijf voor twaalf. Het zijn 366 treden tot beneden, liefje. En dat op mijn leeftijd vanuit de helikopter ging het vluggen. Oh, ik ben zo bang geweest. Ja, het was zo gebeurd. Die kerel heeft weinig of geen weerstand oh, ja. geboden. Ja, proficiat van in. Dank u wel, commissaris. Je hebt de bruggen van een verschrikkelijke catastrofe gered. Morgen ben ik weer de boze flik. Zoiets wat vergeten? Ah, nou, niet door ons. Ik draag u voor, voor promotie. Peter, ah, hey, Peter, hey, neem die wel commissaris. Maar we moeten vertrekken nu. Kom, hallo Lore. Ja, waar naartoe? Caprese, al vergeten? Kom binnen. Is Dirk er al? In de salon? Meneer Caprese. Hallo. Ik stel voor dat we onmiddellijk ter zake komen. De toestand is er ernstig genoeg voor. Hopeloos, zeg maar. Natuurlijk genootschap kan zijn plannen voor Brugge wel vergeten. Dat is nog het minste. We moeten nu in de eerste plaats aan onszelf denken. Elke aanwijzing die ons in moeilijkheden kan brengen, moet verdwijnen. Wat je voorstel betreft om zo snel mogelijk naar Sicilië terug te keren. Ik heb al contact genomen met de travelagent in Cagliari. Dat is niet nodig. Het... Oeh. Maar, je... Herr ik... van Kinderman regelt alles voor mij. Heb je al contact gehad met hem? Nog voor ik met u heb gebeld, alles staat op punt. Politie zal achter het net vissen. En wat kom je hier dan doen? En waarom moest ik dan zo dringend hier naartoe komen? Omdat ik met u beiden nog een rekening te vereffenen heb. Handen omhoog. Maar, maar wat heeft dat te betekenen? Ja, niet in godsnaam, hou op met die grap? Mooie vaas hebt u daar staan, meneer Verkerke. Ah, wat zeg je? Ik... Oh. Ik wist u van u te overtuigen dat het mij niet om een grapje gaat. Nu niet. En toen zeker niet. Toen? De dag dat u mijn moeder hebt doodgereden, meneer Verkerke. Wie? Ik? Ik heb de bewijzen. De bewijzen die je hebt laten verdwijnen, meneer Dirks. Wat? Waar heb je het over? Over een wraakactie die jij met u tweeën acht jaar geleden hebt opgezet. Omdat je had dat mama te veel wist over de Nieuveling en de aanslag van 67. Maar ja, dat is gelogen. Een wraakactie? Waar ja. haal je het? En welke belang zouden we hebben? Ja. Kom, maar er ja. Geen beweging. Laat de pistool vallen. Vallen, zeg ik. Derde keer verhaal het goede keer, niet waar, meneer Caprese? Wie heeft u verteld dat ik hier was? Niemand. Ik wist het zo... Er is niet veel nodig om vraagzuchtige Sicilianen in een val te lokken. Een paar valse pv's. Valse pv's? Los. Dat die arme heren, verkerken en dieren... je moeder zouden vermoord hebben. Dat is toch al te onwaarschijnlijk. Kijk, porcata gij. Ja, je het binnenkort allemaal uitleggen... ...voor de rechter Caprese. voor hem weg. Ja, commissaris. Bedankt. Dat was niks te vroeg. Ja, hij bedreigde ons voor iets waar we totaal geen weet van hadden. Bedankt. Bedankt. Graag gedaan, heren. Alleen vrees ik dat hiermee de kous niet af is. Wat bedoelt u? Dat we u ook moeten arresteren. Hoe? Wat? Maar, waarom? Hier, hierom. Karin, laat eens horen. Moest verdwijnen. Wille? Ik ben hem in Nis gaan opzoeken. Het congres waar ik zo gezegd naartoe was, gaf me een uitstekend alibi. Ik heb hem dezelfde dag nog naar Brugge gelokt. En daar moest Caprese het werk afmaken. Maar die vinkel was hem voor. Oh, nou. oh ja, het resultaat was er, Exit Muller. En daarna, Exit Finkel. Maar dat jij zijn adres aan aan hebt doorgesmeeld. Dat is dat. Hoe kom je daaraan? Leg het, meneer, eens uit. Wel, kijk, dat is het resultaat als je met de gerichte microfoon gesprekken afluistert. En er staat nog veel meer op, mijn heren. Zal ik het laten horen? Later, Karin, later. Ook deze heren worden dringend verwacht in de Hauerstraat Afvoeren maar. Ik heb ja, langs. langs. Mee, ja, ja. Ja, maar. Ja, maar. Ja, Hop. En voilà. Opgeruimd, staat netjes. Ja. ja, het is wel een vruchtbaar avondje geweest, Pieter. Vind je, Ja, een stad gered, twee moorden opgelost... en een bende ex nazis de pas afgesneden. Ben jij daar niet tevreden? Maar ja, maar om helemaal geslaagd te zijn... ontbreekt er toch nog één ding, ah. ja? Een duivel, hè? En dan zijn er die zich afvragen... waarom ik u zo graag zie, jan Iemand die mij zo goed aanvoelt. Mm.